Michel Koenen met het NOS Journaal. Op de A59 bij Nuland, ten oosten van Den Bosch, is vanmiddag een spookrijder om het leven gekomen. Volgens de politie botste de bestuurder tegen een andere auto waarin twee mensen zaten. Ze zijn lichtgewond. Volgens omroep Brabant reed de spookrijder, een vrouw, honderden meters tegen de richting in. De politie doet tot zeker vanavond onderzoek op de A59. Op veel plekken in het land wordt Koningsdag gevierd. En dat verloopt vooralsnog zonder grote incidenten. In Amsterdam is het druk, ook op de grachten. Een bootje met een groep feestvierders aan boord is gezonken op de Herengracht. Iedereen klom veilig, maar nat op de kade. In Breda is het Koningsdagfeest van 538 anderhalf uur lang getroffen door een pinstoring. Vervelend omdat het een pin-only evenement is. Wanneer vandaag bracht de koninklijke familie een bezoek aan Emmen... daar maakten ze een wandeling en deden ze onder meer mee aan een quiz... en bekeken ze optredens van artiesten als Jannes en Daniel Lohus. Door een grote brand op een auto- en scheepsloperij in Haarlem... is er in het noorden van die stad rookoverlast. Ook in Velsen en directe omgeving en delen van Zaanstreek hebben ze last van de brand... die aan het einde van de ochtend werd ontdekt... Er is een NL-alert verstuurd om mensen in de buurt te waarschuwen... ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. De brandweer spreekt tegen NA nieuws van een hardnekkige brand. En Bertie Spears heeft een schikking getroffen met haar vader... en daarmee is een einde gekomen aan een zaak over curatelen die al jaren duurde... In 2008 kreeg de vader Britney, van Britney de controle over haar toen ze een psychische inzinking had. De Amerikaanse zangeres mocht vanaf toen nauwelijks zelf beslissingen nemen over haar persoonlijke leven en er vermogen. Een rechtbank bepaalde twee jaar geleden al dat er een einde moest komen aan de curatelen. Wat er in de schikkingsvoorstellen staat, dat is niet bekendgemaakt. Het weer nog hier en daar wat regen, ook wat zon en het is 14 tot 17 graden. Morgen zonder in de stevige zuidenwind.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 dat mijn trouwe oude buurman mij eens zal verlaten, reizende haren mij reeds te bergen. Zo, dankjewel Marco. Mooi stuk proëzie op deze Koningsdag. Graag gedaan. Ja. Nou. ja, we zijn er weer heel, heel blij. blij mee, hè Dolly? Ja, prachtig. Prachtig. Ik zit een beetje wat het ja. <lacht> ja, nou de, ja. De. <lacht>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 Heel binnenkort op de ZFM app. Dan is hij weer beschikbaar. Onder meer onder podcasts. Dan vind je hem terug. En dan kan je hem naluisteren. Dat yes? Oké. Okay. <laughs> okay. Nou, gaan we een rijden. Okay. Dankjewel, Mark. Ja, Fijne koningsdag. Ja, jullie ook. Rustig, aan, hè. rustig ja, gaan, hè. Nou ja, rustig gaan, hè. Rustig gaan. De al Ja, ja. Heel rustig gaan. Doe ik ook altijd. <laughs> ja, heel rustig gaan. Ja, zeker. Rustig gaan richting zeker. vijf uur gaan we. Maar we hebben nog wel eventjes, hoor. Dus blijf luisteren. Hier is In My House...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 en uh, wat is dat nou? Dat is een interactieve beweegmuur die bijdraagt aan bewegend leren. En de School is de allereerste school in de regio met deze innovatieve muur. De XWOL transformeert het klaslokaal, maakt leren leuker en bevordert de fysieke activiteit. Donderdag 25 april is deze muur officieel in werking gesteld door wethouder Lars Carré.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 Dus je trapt, nou ja, dan heb je een rekensom bijvoorbeeld... en dan staan er een aantal antwoorden... en dan moet je de bal trappen op het juiste antwoord. Is, daar moet je een beetje aan denken. Ik heb geen idee. Ja, ja volgens mij ja? werkt het zo. Ja, zou je ja. denken? Ja, ja ik, ik zou het echt... Ja, ik me er helemaal niets bij Dus het stellen. was wel vrij lastig. Je moet eerst het uh, goede antwoord geven... en dan uh, ja. op nog het uh, juiste antwoord uh, de bal trappen. En dan ja, ja. En dan weer verder. Oh, nou, ja. okay. Okay. Mooi dat het uh, nu is bij de Maria School. Hey, ja, deze mag mooi. niet ontbreken, hè, vandaag...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 dat zo'n engel bewaard je bent. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Ik niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet het ook, en dat zo'n engel me waard doet op je les. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Ik kan het weten, En op deze koingsdag mag je zeker niet ontbreken, hè? Marco Schuitmaker.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 Geeft. Ja ik ga nu en jij vraagt weer, ik zet het je keer op keer, mij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 Zeker. Nou ja, ja. Wij, uh, wij in Nederland zijn helemaal niet meer van het uh, kerstgeld uh, trouwens. Als Is je kijkt zo? naar Duitsland, ja. daar draait nog een merendeel gewoon op, uh, op kerstgeld. Ja, ze hebben gelijk. Ja. ja. Dus, zijn, maar wij ja. lopen helemaal voor met pin en zo. En oh, uh, verschrikkelijk. Ja, dat ja. komt natuurlijk door die Maxima hè? Die, uh, die zoveel melk in de melk te brokkelen heeft bij het WEF. En, en, en, en dingen zo ook natuurlijk Rutte. Ja. Ja. Nou ja, gelukkig. Ja. Uh, <laughs> oh nee, hij gaat naar de Navo, hè Rutte. Ja. Oeh. Hoofd, hoofd, nog erger. Oeh, hou nee. Ja. Nou ja, het is niet ja, anders. Ja, want hij zou, hij zou, uh, op, uh, hij hierna zou die weer gewoon docent worden op een school. Ja. Maar ik denk dat hij het niet helemaal begrepen heeft. Dat je, na, hij denkt natuurlijk dat je naar Mavo, Havo, Navo krijgt. Maar de, ja. Ja. <laughs> Oh, lachen zeg. Ongelooflijk. Hey, deze is uh, live geweest bij ons en we staan voor jou. Johan oh. Kettenburg. Ik ben mijn engel, mijn liefde. Mijn krul van iedereen. in één. jou zijn dat is alles wat ik wil. Je ben mijn klank, mijn maatje, mijn beste vriendin. Zonder jou te moeten leven. Nee, dat heeft geen zin. Je bent mijn engel, mijn liefde.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 Voor Bij jou zijn dat is alles wat ik wil Jij bent me klank, wordt me maatje mijn... Jovi, beetje op opiopi. Ben op mijn chips uit Kroki. Kom ik in je kroeg, everybody know me. Heb net, net die vlecht net obi want to know Herinner mij als een space en de villain. Geen rijbewijs, nooit op op net dillen. M'n water sure en oranje. Zit mijn bakka met pink omhoog, veel franje. Spel tip, piek, nooit te vroeg. En rollen wij naar binnen bij je in de kroeg. Draaien ze met tunes, die zijn groot genoeg. Ik ben nog lang niet moe.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 Nog lang niet. Ja ja, die Donnie en Mart Hofdamen Race Radio. Pit report. Pit report. Ja! Nou meneer Rendel, een hele goede middag.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 Ja, en dat, ga, en dat ga, ik, ga ik je vertellen. Hele mooie wedstrijden. Echt gewoon een mooie wedstrijden. Zeker, nou de spa, uh, Summer Classic uh, van de ITCC. Elk jaar weer een uh, geweldig spektakel. En uh, volgens mij uh, ben je altijd zo uitverkocht, toch? Ik, ben, uh, ik zat dit jaar helemaal vol. Uh, volle velden. En we zitten eigenlijk uh, met die jongs daar me toe, ik had het, het hele jaar vol.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 Ja, dat is uh, geweldig uh, gewoon, uh, de race met, uh, uh, in Miami. En uh, met Max met een speciale helm, hij heeft een blauwe helm op daar. Oh ja. Dus hij uh, dus heeft ook een speciale helm, dus ja, we gaan allemaal zien wat er gaat gebeuren. Mooi, mooi, mooi. Volgende week. Volgende week weer. Op uh, vrijdag uh, de vrije training en de sprintkwalificatie. Ja, en we, we hebben we weer sprintweekend. oh oh Ja. Man, oh, nou, dan, dan, uh, dan, nou ja, die baan kennen ze goed hè, dus uh, dat is geen probleem. Daar uh, kunnen ze wat afstellingen gebruiken van vorig jaar. Ja, zeker. Nou ja, jij gaat een heel mooi feestje uh, hebben daar uh, op uh, Spa. Want, uh, ja, wat, wat gebeurt er allemaal nog, uh, Rindel, daar? Ja, we hebben nog een wedstrijd. De derde wedstrijd van het weekend. En ja, nu zijn er, uh, ja, je hoort er misschien op de achtergrond, uh, ook allemaal races aan de hand. Uh, volgens mij rijdt nu de Tour-Wakelijkende met oude Carus, dat is Claude Ludwig en uh, niet die rijden daarin. Dus die zijn nu ook met uh, Dikke uh, en Dries en uh, 190 uh, of die oude DTM-auto's zijn aan het rijden. Dus er gebeurt hier genoeg. Ja, kan jij mij uitleggen trouwens? Want ik heb de, de timeline uitgeprint van de ja. Summer Classic. En overal ja. bij elke race zie ik weer een, een, ja, een DB, maximaal DB on track staan.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 Right on the edge of do what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 Jij ja, ja, ook, oh, ja, Ik om. heb één sjaaltje. Ja, en ik heb een geslinger. Uh, <laughs> Goed, dankjewel ja. voor het luisteren. We hebben het weer met veel uh, plezier gedaan. Absoluut. Nou, we zaten net even tv te kijken. Het grote feest in uh, Breda. Ja. ja. Ook met, uh, met een softwatch tintje. Kun je daar wat over vertellen? Jazeker, want uh, ik, ik kijk zo op en ik zie ineens Yves Berensen staan. Ja, hij staat gewoon daar, hè? Ja, wat leuk, hè? Leuk, hè? Ja, joh, ja. Ons, het, het, onze eigen Yves. Uh, uh, ja.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 Gaan. Je zei ga je mee. Ik weet een leuke café. Want in al